De Thaise premier Abhisit heeft een nieuw voorstel van demonstranten om binnen 30 dagen nieuwe verkiezingen te houden verworpen. De anti-regeringsdemonstranten lieten daarop weten dat ze zich terugtrekken uit de onderhandelingen die moesten leiden tot een snelle oplossing van de politieke crisis in het land. De afgelopen drie weken eisten zij dat de premier onmiddellijk zou opstappen. De in het rood geklede demonstranten willen dat oud-premier Taxin weer aan de macht komt. Vorige week leidde dat tot gewelddadigheden. SP-leider Roemer gaat voor de verkiezingen praten met zijn PvdA-collega Cohen. Op het SP-congres in Amsterdam zei Roemer dat de partijen als het aan hem ligt zeker gaan samenwerken. Hij zei ook dat er al een afspraak is gemaakt voor een ontmoeting. Dat moet nog voor het eerste lijsttrekkersdebat worden gehouden. De PvdA bevestigt dat er een ontmoeting komt tussen de twee lijsttrekkers, maar noemt het puur een kennismakingsgesprek. De Belgische Friese premier Didier Reinders gaat op verzoek van de koning... ...bemiddelen in het conflict over het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. De Franstalige liberaal moet de partijen zo snel mogelijk weer om de tafel krijgen. Het slepende conflict gaat over de ongelijke kiesregels... ...voor Nederlands en Franstaligen in het district. De regeringscrisis over de kiesregels in Brussel-Halle-Vilvoorde ontstond donderdag... ...toen de Vlaamse Open VLD uit de onderhandelingen stapte. Dat was na een mislukte bemiddelingspoging van oud-premier De Hane oud nabestaanden en belangstellenden hebben in het Amsterdamse Bos de bevrijding herdacht van het concentratiekamp Dachau, komende week 65 jaar geleden. Ze liepen over de 60 meter lange straat waarin de namen staan van 500 grote en kleine concentratiekampen. Daarbij staken ze bloemen in de hagen langs de straat om iedereen te herdenken die in Dachau is omgekomen. Directeur Schwekman van het Instituut voor Oorlogsdocumentatie hield een toespraak. Door dit ritueel dringt het op een bijzondere manier tot ons door dat de kampen een gruwelijke realiteit zijn geweest, zei ze. Het weer volop zon: het is 16 tot 20 graden. Ook morgen veel zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was.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 vraag die we ons allemaal stellen natuurlijk, hè? Wendel uit die Famous. Oh, jongen, de single van de Bros zal aan het begin van het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, schreeuw het maar uit, hè. We gaan eventjes meteen aan het begin van dit programma over naar het voetbal met Joop van Es. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, Joop, want de tweede helft is in volle gang. En hoe is het daar op de velden van Duintjesveld? Ja, dat vond het even niet gemakkelijk in de, in de eerste 15 minuten zeg maar, van, van die tweede helft. Nee zeg ik, uh, 20 minuten. Want uh, uh, Voorland heeft, uh, heeft het uh, tegenaan gegooid, maar Stamford heeft zich er staande kunnen houden. Waar het, wel met, met kunst en vliegwerk. Onder andere Boy de Vett, die moest net ontzettend handig optreden en dat deed hij heel erg goed. En uh, daardoor kon die bal uh, niet in het doel verdwijnen. Stamford uh, komt er nu wat meer uit dan, uh, dan uh, straks. Met name die aan de rechterkant is nu wat, wat sterker geworden. Want Bas Lemmels die is uh, vooruit gewisseld voor Bascales. Uh, de snelheid van Lemels is niet meer van het. En hij had het ontzettend moeilijk tegen, tegen die linkerspits van... Uh... Van Voorland, en die die regelmatig moest laten gaan, gewoon omdat hij niet bij kon benen. En nu staat uh, Baskala, als wij kijken of dat dan uh, weer wat beter gaat, dan wordt Duitse berg en de vet aangespeeld. Die heeft het ook ontzettend moeten, er gaat wel een man voorbij. Nu loopt het 3 tegen 2, Sandvoort 2 uh, tegen 3 van Voorland. En dan raakt hij op een hele klungelige manier de bal kwijt. Hij wilde zijn tegenstander uitkappen, maar hij deed het verkeerd. En ging tegen de been, tegen de been van zijn tegenstander dan aan. En uh, die aanval was afgehouden. Nu is de bal weer op de helft van Zandvoort. Uh, niet onder controle van iemand. Hij stijgt er nogal veel. En nu heeft Voorland dan de bal. Uh, Voorland uh, daar. Uh, heel goed afgepakt van Kalas. Uh, van nee, van Ditrik uh, Koper was dat. En gaat daar via. Uh, even kijken. Michel Daan. Naar, naar berg, Berg. Koper in de voeten de voorzitter. Ja, dat is een hele lage voorzet. Die komt via aan been van een verdediger van Voorland. Gaat hij over de achterlijn. Uh, Nijtje Berg mag een corner gaan nemen op de linkerkant uh, van het veld van Voorland. moet even de bal halen. Die is uh, over de boarding heen. En uh, dat uh, gaat dan nu gebeuren. Je weet het, de corners van Zandvoort die zijn uh, echt heel erg goed. Goed ingestudeerd. Er wordt ook heel lang op, op gewerkt tijdens de trainingen. En dat is een heel goed wapen. Sandvoort heeft goede koppers. En uh, als die bal eenmaal op het, het kopje komt, dan komt hij juist wel uh, achter, die doelman. Uh, dat hebben we al vaak genoeg gezien dit seizoen. <coughs> Bergen aanloop. Gaat die bal komen. Ja, de penalty is Ja, ja, oh! Op de lijn weggehaald. Op de lijn weggehaald. Een schot van, wie was dat? Even kijken. Ik denk dat dat... Nee, ik kan het niet zien. We maakt ook niet zo ver, want voor heeft er weer de bal en dan is hij weer bij het 16 meter gebied. Van Zand gaat en die hele snelle rest bij, die gaat dan proberen de 16 meter in te gaan. Maar lukt hem niet, als Jan hij is bij. weet het heel erg goed. En laten we dat dan binnen doorgaan. Ja, dat wordt de corner, corner voor voorland. Gaan we even meenemen. Van Zandert gezien op de linkerkant van het veld. Bijna iedereen van wordt nu in het 16 meter gebied, op de twee spitsen na. Dat is ook wel nodig. Goed, gaat de bal komen. Er komt er precies bij van voorhand ook terecht in. Oh, iedereen stond stil. Die bal die hobbelde, hobbelde, hobbelde. Die hobbelde naast het goal van de VET. De, de VET stond op zijn verkeerde voet. En de bal rondt nu heel veel weg. We gaan terug naar de studio om straks het einde van deze wedstrijd mee te kunnen maken. De dus anders van hees 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Dankjewel Joop. En straks uiteraard meer bij CFM. Beno, we gaan ons zodanig keurig netjes aan de regels houden. Nou, dat, dat zou ik wel me, doen. Dat lijkt mij een goed plan, want wat gaat er gebeuren? We gaan straks contact opnemen met Esther van Tunen. En zij is politievoorlichter en zij gaat ons het een en ander vertellen over de handhavingsweek. Die we afgelopen weken hebben gehad van de politie op allerlei soorten terreinen. Van brommers, fietsers, auto's, bussen. Je was nergens veilig, hè? Je was, had je wat op je geweten, dan was je inderdaad nergens veilig. Maar wij zijn brandschoon, Rob. Ja, tuurlijk. Ik doe alles tuurlijk. lopend, dus ja. dat kan je gebeuren. Ook nog gevaarlijk hoor, maar goed. Ja, het kan gevaarlijk zijn. <laughs> maar goed, we gaan het aan haar eens het een en ander vragen, want er zat ook nog een scootmobiel training bij en daar deed de politie ook al mee, dat is ook wel leuk. Oh, ik ben heel benieuwd, ja. we horen het na dit plaatje. Hier is metkomen en begging De pesten en zarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Dit is twintig jaar ZFM. Van CFM, we de show van Nick Herschel en The Riddle. Dan wordt het uh, 17 minuten over 4. Nou, Benno zei het al, we werden uh, afgelopen week uh, flink gehandhaafd. En daar gaan we nu over spreken met uh, Esther van Tunen. Ja, goedemiddag Esther. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, jij bent politievoorlichter bij, uh, bij regio Kennermeland. En ja. uh, nou, het was een weekje weer wel, hè? Nou, het was zeker een, uh, het is een goede week geweest. Absoluut. Uh, ja wat, wat verstaat de politie onder een goede week? Nou, dat we een hoop resultaten hebben geboekt met de handhavingsacties. Ja. En, uh, nou ja, goed, zal ik daar gewoon niet over vertellen? Nou, graag, want uh, er is op verschillende terreinen hebben jullie gehandhaafd. Ja, dat klopt. Uh, we hebben onder andere coffeeshops uh, gecontroleerd in uh, Haarlem en Zandvoort. Ja. En, uh, nou ja, goed, dat zijn succesvolle controles geweest. Wat uh, hebben gesproken... een nou te pakken gekregen? Uh, nou, goed, het, uh, in zoverre. Het was, uh, uh, normaal gesproken, dan doen we het vier controles per jaar in alle koffieshops. Ja. Maar, uh, nou ja, goed, deze keer is dus besloten om alle koffieshops tegelijk en op dezelfde manier te controleren. En, uh, dat leverde slechts in twee gevallen, uh, ja. ...een overtreding op, laat ik het zo oh, zeggen. Dat is netjes. Dat, dat valt hartstikke mee, dus daar zijn we, daar zijn we blij mee. En deze, ja, met die acties hopen we natuurlijk gewoon om softdrugsgebruik... ...onder jongeren te ontmoedigen... ...en uh, ja, de verkoop van softdrugs aan miljarden tegen te gaan... Ja. ...en uh, de overlast door softdrugsgebruikers te beperken... Ja. ...en de criminaliteit natuurlijk rond de kweken uh, aan te pakken. Ja, precies, want daar hadden jullie wel een heel speciaal apparaat voor in huis gehad. Ja, dat klopt. Uh, we hebben gebruik gemaakt van een carna-chopper... Ja. En, uh, Hoe nou, ziet je... dat eruit? Uh, dat is een heel aparte, een, een mini-mini-helikoptertje. Oh. Het lijkt net li li een bouwpakket met twee brandstoftankjes aan de zijkant. Ja. En, uh, maar het is een uh, bijzonder uh, vernuftige snuffelaar, om het zo maar even te zeggen. Er, er zit dus een bepaald apparatuur in die henne ja. plantages kan opsporen. Ja, door de muren heen en zo. Afgevoerde geur en warmte, dat traceert die. Ja, ja. En, uh, nou ja, goed, dat heeft dus ook een resultaat gehad. Want uh, in een pand in de brugstraat in Zandvoort, ja. daar werden twee plantages gevonden waar net was geoogst. Zo. Daar heeft de politie uh, twee aanhoudingen verricht die daarbij betrokken waren geweest. Ja. En er was ook nog illegaal stromen uh, afgetapt. En we hebben ook nog drie auto's in beslag genomen. Als je me nou, als je me nou. nou ja, goed, we gaan de, dit apparaat zeker uh, vaker inzetten. Ja, jullie had uh, dat gehuurd of zo? Of hebben uh, die... uh, nou, goed, die die is eigendom van een bedrijf. En ja. die wordt door een uh, landelijk opererende Taskforce Aanpak georganiseerde hennepteelt uh, gehuurd. En die chopper die is al op diverse plaatsen in Nederland met succes ingezet. En dat zal dus in Kennemeland ook vaker uh, gaan worden gebruikt. Ja. ja, nu, nu worden jullie en uh, even over door te gaan over die handhaven. Gisterenmiddag waren jullie een megacontrole. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, er was inderdaad een megacontrole bij uh, uh, de de Kennenman Sporthal, of tenminste de ijsbaan in uh, in Haarlem. En daar werkten allerlei uh, partners ook aan mee. Dus niet alleen de politie, maar ook uh, de Belastingdienst, uh, mensen van de AWB. Uh, nou goed, de gemeentelijke handhavers die deden ook mee in verband met de bromfietscontrole. Mm. Dus er waren, ja, er waren een behoorlijk aantal, ongeveer 140 mensen waren daar aanwezig. Ja, en de, ik heb het al gehoord, er was een, een bijzonder incident. Uh, was er aan de gang van een meneer die helemaal niet mee wilde werken? Nee, dat klopt. Die heeft uh, op een motorrijder in willen rijden. En Zo. Uh, die, heeft, uh, die motorrijder heeft dus ook aangifte gedaan van poging doodslag. Ja. En die meneer is aangehouden, dus dat onderzoek dat, uh, dat loopt. Ja. Die dacht ja. van het weekend in zijn tuin te zitten met zijn gras en die zit nu bij jullie in de Shell. Nou, ik, uh, ik weet niet wat de man uh, bezield heeft. Nee. Maar goed, het is allemaal, godzijdank, uh, goed afgelopen. Ja, ja, ja. De ik, gevolgen zijn al eens niet te overzien. Nee, nee, precies. Uh, nou, gelukkig dat dat in ieder geval voor uh, de motoragent goed is afgelopen. Ja, precies. En, uh, ja, want dan hebben we ook nog uh, bussen. Hè? Jullie zijn ook allemaal uh, met de bus aan de gang gegaan. Ja, inderdaad. Uh, nou goed, het is een, uh, een, een, een veel goede klacht van uh, buspassagiers... maar ook natuurlijk uiteraard van buspassagiers chauffeur zelf ja. uh, die irriteren zich mateloos aan de uh, asociaal gedrag in, uh, in bussen ja. en uh, nou ja goed we hebben daar gemeente om in samenwerking met Connection daar actie op uh, uit te voeren dus het zag uh, wanneer was het ook weer afgelopen donderdag ja zag werkelijk geel van de uh, van de hesjes op de bus de Haltes Aziëweg in het Verwulft ja. en uh, nou ja goed er zijn 169 uh, bekeuringen uitgeschreven en er zijn maar liefst 1646 buspassagiers gecontroleerd. Zo, zo, jo. ja, ja. Op die dus Zuid-agent dat, uh... kan je wel het ook het, het dus ja, een en ander controleren. Ja, absoluut. goed, we natuurlijk. We, we hebben natuurlijk liever dat het niet nodig is. Ja, maar ja goed, we anticiperen hier op. Uh... Naar aanleiding van klachten van, van, van uh, medepassagiers en buschauffeurs. Ja, ja, ja, En dan, nou, dat waren de buschauffeurs. En uiteindelijk kwamen de. Even kijken, de bromfietsers ook nog aan bod. Uh. Ja, absoluut. Die hebben. Nou ja, goed, die bromfietscontroles. Die doen we natuurlijk. Uh, door het hele jaar doen we dat sowieso. Maar in dit geval uh, hebben we daar apart een project. Harrystoppers. daarvoor. En, uh, nou, dat heeft ook aardig wat resultaten opgeleverd. Want uh, ik geloof dat er iets van kleine 300 bekeuringen zijn uh, uitgeschreven. Zo. Waarvan het overgrote deel voor uh, ja, overschrijding van de constructiesnelheid. Met, ja. Uh, ja, nou ja goed. Uh, Wat zeg je dat constructie... mooi? Constructiesnelheid? Ja, mooie. <laughs> of, of wel opgevoerde bronfietsen. Ja, ja, ja, ja. Geweldig. <laughs> nou, goed, het levert gewoon ontzettend veel uh, gevaar op voor, uh, voor andere weggebruikers. Zeker. En nou ja, goed, ik hoef dat niet allemaal uit te leggen, nee, denk nee. ik. Uh, en uh, nou ja, goed. Er zijn bekeuringen uitgeschreven voor het niet bij zich hebben van een kentekenbewijs, voor alle handen, technische gebreken. Dus uh, nou ja goed, deze controles die worden natuurlijk ook de komende tijd gewoon weer herhaald. Ja. Want uh, ja, er zijn jammer genoeg nog steeds bronfietsers die zich niet aan de regels houden. En we hebben als speciale doelgroep toch wel uh, scholieren en uh, maaltijdbezorgers. Ja, oh, maaltijd, oh ja, die jongens. Ja, dat Ja, ja, ja, ja, ja inderdaad. Ko komen en gaan van. Ja, ja, ja dat... de ervaring van politiemensen je leert gewoon dat deze bestuurders uh, vaker dan anderen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Ja, die zie ik wel eens uh, haaks en kruispunt oversteken. Wat, ja, uh, ik hou me hard over en toe vast. Dan ja. denk ik, goh, wat je toch over hebt om een maaltijd warm te bezorgen. Precies. Dus, uh, ja. Ja. En Esther, nou, dan had je donderdagmiddag bij mij weten, had je nog eigenlijk een wat, uh, uh, ja, eigenlijk niet heel iets anders, maar de politie was daar wel uh, mee betrokken, dan heb ik het over de scootmobieltraining. Ja, dat was een hele succesvolle ludieke actie, absoluut. Hiermee, uh, dat is een, uh, op initiatief geweest van het Rode Kruis en die hebben de samenwerking gezocht met de politie uh, in verband met een les verkeersveiligheid en verkeersregels. <kwijnt> en daar zijn uh, ruim dertig uh, scootmobiel gebruikers op afgekomen, want... Ja, we hoorden dan van, uh, van die mensen dat ze... Ja, als ze voor het eerst een scootmobiel hebben... Dat vinden ze moeilijk, dat vinden ze eng. Nou, nou, en op deze manier uh, hebben ze daarop... Uh... ...hebben we daarop geanticipeerd en dat is een hele leuke actie geweest. Ja, maar hoe moet ik me voorstellen wat, wat, wat de rol van de politie dan in deze was? Nou, vooral de verkeersveiligheid en verkeersregels. Oh ja. Uh, we zien scootmobielgebruikers in een hele enkel geval wel eens uh, vol gas over de trottoir heen gaan. Oh ja. Uh, natuurlijk voor andere weggebruikers hè, is het handig om te weten wat die wat dingen allemaal kunnen. Want er zitten natuurlijk meerdere snelheden uh, zitten erop. Ja. Maar uh, ja, voor de scootmobielgebruikers zelf, ja, waar ze moeite mee hadden, was het nemen van drempeltjes, het, uh, het slalommen. En uh, nou, door deze les eigenlijk uh, hebben ze, ze, gaan met wat meer vertrouwen de weg op, uh, okay. de scootmobiel. Ja, ja Dus het dat was, was wel dat was leuk. Dus de politie was eindelijk toch nog uh, de vriend van de scootmobielrace? <laughs> ja, maar wij hm. niet alleen. We hebben het in, uh, in samenwerking gedaan met de gemeente Haarlem en, en met, het, uh, met het Rode Kruis. Ja, ja. En de slotronde, die bestond dus ook eigenlijk uit een uh, ereronde met onze districtchef uh, voorop met de directeur van het, uh, van het rode kruis en uh, uh, een wethouder van de van de van de gemeente die gingen voorop en alles goed mobiel gebruikers erachteraan nou dat was uh, was een heel leuk evenement zeker ja. voor de herhaling vatbaar ja oh dat, dat dat gaat ook gebeuren ja daar gaan we wel vanuit ja, ja, ja hoor ja, ja, ja. ja absoluut nou nu hebben we een week van handhaving achter de rug uh, ja. dat betekent dat het uh, vanaf vandaag of morgen over is Nee, nee, nee, zeker niet. Oh. Nee hoor. Nee, dit is uh, extra geweest bovenop de controle die we eigenlijk al doen. Mm. Ja, en uh, wat namelijk ook een rol speelt wat ik eigenlijk nog niet verteld heb, dat zijn de b acties. Want uh, ja, we horen natuurlijk ook regelmatig uh, dat er altijd dus, uh, mensen zijn die proberen onder verkeersboetes uit te komen. Dus uh, daar hebben we een b actie op gehouden. En uh, nou ja, goed, wij zijn mensen bezocht die nog een boete of een gevangenisstraf open hadden staan. Oh jee. En daarbij hebben we toch uh, zo'n 9000 euro aan openstaande boetes geïnd. Zo, en uh, ja. naar wie gaat dat geld? Uh, nou, ik, ik vrees naar de staat. Oh, naar de staat? Nou, ja, maar, die ja, hebben tekorten, enorme tekort. Dat is ik niet. Nee, hoor. Nee, ja, <laughs> daar merken mijn collega's niet van. Nee, nee, nee. nee precies. Maar um, uh, de, ja, jullie halen miljoenen binnen met die acties. Um. Ik weet niet hoe wij miljoenen binnenhalen. Oh, dat acties. dacht ik wel eens te lezen. Oh. Nou ja, oh, goed. Het nou kan aan ja, mij liggen hoor. Uh, ik weet het niet in ieder geval. Goed. Ja. <laughs> ik, ik weet geen exacte bedragen. Nee. Ik weet alleen dat we hiermee. Uh, ja, het zijn altijd dezelfde mensen die braaf en boetes betalen. En uh, braaf en alles meedoen. En het zijn ook altijd dezelfde mensen die dat, uh, die dat dus niet doen. Ja. En wij meenden gewoon uh, daarop actie te ondernemen. Omdat het, ja, het. Uh, dat hoort niet. Het is gewoon niet, uh, niet eerlijk. Ik nee. het zo zeggen. Ja, precies. precies. Nou, fijn dat het allemaal weer gebeurd is. En ja. uh, dat iedereen weer eens even scherp wordt gezet, uh, denk ik. Met ja, dit soort acties. Ja, controles worden herhaald hoor. Dus het is niet zo dat we nu achterover gaan zitten van nou, uh, we hebben het nu uh, gehad de afgelopen week. We kunnen nu een tijdje stilzitten. Nee. Die controles die blijven gewoon, uh, ja die worden, die worden herhaald. Okay. Dus uh, Hartstikke goed. Yeah. Goed Esther, mag ik je hartelijk danken voor, voor de toelichting op ja, de handhavingsweek. En, uh, en een fijn weekend verder. Ja, dankjewel. Dankjewel, dankjewel hoor. Dag. Ja.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 Yeah, <laughs> si dice così, no? ja. E poi, e poi, che idea, Quale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea, vale idea, È maliziosa ma saprà bene. Ja, we onderbreken deze plaat even. Want we gaan uh, snel over naar Joop voor het Slot van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Voorland. Joop. Joop. Ja. Ja, je bent ja, er het? hoor. Oké. Okay. Um, ja, uh, jij belt in. En uh, met uh, dat uh, je inbelt een uh, uh, hele mooie bal van Max Aardewerk. En dat betekent dat we op 3-0 staan. Dus Zandvoort speelt op dit moment een gewone wedstrijd. En allemaal terecht. Uh, de heren van Voorland uh, uh, Ja. We houden enkele die gaan een grof vinden. Dus er is nu tweede rode kaart gevallen binnen eh, zeg maar 10 minuten. En in de eerste helft heeft de trainer een rode kaart gekregen. dat betekent gewoon dat ze dus zich een beetje misdragen. Met name als ze uh, de in balbezit is om die bal te pakken te krijgen. Uh, de tweede doelpunt, overigens, was van. Dan moet ik even kijken, dat had ik wel genoteerd natuurlijk. Ik meen dat het van Peter Koper. Ja, Peter Koper uit de corner. corner van uh, Nijtjeberg. Uh, Peter Kooper kon nog net aan tikken de bal en die hobbelde zo over de keeper heen het doel in. En dat was dan een, alweer een, een minuut of twintig geleden. zie, uh, ja, gelopen koersje op dit moment natuurlijk uh, hoeft niet meer, het gehaast meer. Speelt de band een beetje rond op de eigen helft. Dus maakt het baat nu helemaal vrij. En uh, voorom dat nu met negen man speelt, het, Ja, vindt zich eigenlijk alleen maar op hun eigen helft. En Zandvoort gaat nu via de linkerkant in de aanval. Morris Bol gaat zijn man passeren. Komt hij weer tegen. Veelt hem door naar Petri Koper. Patrick Koper aan de voet. En Max Aardewerk. Aardewerk. Nog een keer Aardewerk. Nog een schot. Dat gaat net over de lat Hij Wordt over de lat heen getikt door de keeper van het voorland. En Zandvoort mag een corner gaan nemen. En dat het het berg dat weer doet. Even kijken welke kant dat gaat gebeuren. Van Sanford gezien aan de rechterkant van het veld. En dat zijn de gevaarlijke ballen. Want dan uh, gaat die bal spatten. En dan komen ze zo die instormende mensen van Zandvoort. Die, uh, die krijgen dan de mogelijkheid om te koppen. Goed, uh, Berg heeft de bal neergelegd. Neemt de aanloop. Dan gaat die bal komen. Mooi hoog. Niet hoog genoeg. Want de eerste verdediger van Voorland kan die bal wegkoppen. Uh, maar het is nog steeds Zandvoort en in bal zitten. Robert is ingevallen voor uh, Jan Sonneveld, die geblesseerd is geraakt. En nu weer, even kijken. Uh, Robberduizen weer. Het legt hem breed oude Petrie van der Oort, had het op zijn slof liggen, die vierdeel. Net door een voet, uh, van richting veranderd. Zandvoort mag een gaan nemen, nu aan de andere kant van het veld. En ook dat gaat uh, Berg doen. Uh, Berg met een hele verweeuwen is Overigens, daar hoorde dus ik juist voor de laatste slag van het eh, SCNA, Het eh, jeugdteam van uh, Ton Ooyers Dat meedoet aan een de helgde hoogte internationaal toernooi in Amsterdam. Vorig voor het eerst is hij erin gekozen en hij is nu weer... Uh, ingekozen in de, in de laatste selectie. Spellen komende maandag maanden genoeg uh, tegen Young Boys. dat staat bovenaan, staat in de eerste klasse. Komt die corner. Oh, die is een beetje te laag. Maar in is kan erbij komen. Daar Pitten, ik de hoort het niet. Hij uh, die bal kwijt. En er is gefloten voor... Ja, die zal het zeggen? overtredingje. Keeper van uh, Voorland gaat de bal nemen. In ieder geval mag hem weer in het spel brengen. Niet een hobbels in zijn plaats. Het is eigenlijk een beetje, ja, de wedstrijd is geslopen. is hij koersje nu voor Zandvoort. Wel een zwaar nog steeds, voorland in bal, dat zit op dit moment. Uh, maar niet echt meer dreigend zoals het in de, in de laatste 20, 30 minuten is geweest. We gaan nog bijna die bal er overheen, dan moet Patrick over een, uh, echt een, een actie uh, ondernemen. En dat is het laatste signaal van de schijnzetter die uh, goed de uh, wedstrijd in de hand moet halen. Twee rode kaarten voor spelers van Goerland. Helemaal terecht. En een rode kaart voor de trainer. Ook terecht. Moet het maar niet te veel te komen. Sandvoort is een hele goede zaken. Sandvoort gaat in ieder geval daar competitie spelen. Omdat we nu uh, voorgoed op die vijfde plaats zitten. Nou, dat zijn goede berichten. 3-0. Dat is een mooie uitslag. Oké, okay, dat dacht ik ook Joop. Dankjewel voor je verslaggeving uh, vandaag. En uiteraard even een feestje gaan vieren, hè, nu? Ja, lijkt mij wel. Ja, dat dacht ik ook. Dankjewel <laughs> en tot een andere keer. Dat was Jan Fres. Inderdaad, winst, een mooie winst voor de SV Zandvoort. 3-0 is het geworden hier in Zandvoort. I never guessed it would walk up far from here. Oh oh. Baby, that you are all three 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie, ZFM. No fighting We got the refugees over no here No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Because casa Shakira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 Back to the way you right and left it, so you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?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 I'm gonna see a refugee, like me back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I'll go back like when Pop carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club, Jizzy. Why the CIA when I, when I watch it? Bishop Columbians and Haitians, ain't I ain't guilty of some musical transactions. Bobo, oh, oh, Zobo, oh, oh, oh, oh, oh, no more do we snatch oh, rope. Oh, oh, refugees oh, run the seas cause we on our own boat. I'm oh, tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. And then let's go, real slow. Baby, like this is perfecto.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 Een zweet op zijn voorhoofd, hè? Ja, de berichten waren even weg. Ja, ja, ja. Denk, ja, ja. grote paniek in de studio. Ik denk, ik zou je even gaan pesten. Zo, ja, ja. Maar goed, <laughs> nee, ik, ik, ik heb ze dan weer terug. En um, 4 mei heb ik het even over. Dan gaat het genootschap Oud-Zandvoort in samenwerking met de Bibliotheek Duinrand. Een presentatie houden van het boek Scheef, Scheef Gegroeid. Het begint al uh, in de bibliotheek 4 mei om half drie... In, in Zandvoort natuurlijk. Betreft een verhaal van Ben Rups. Een kleine wat ongelukkig gebouwde man. Die zijn hele leven op zoek blijft naar zijn ware identiteit. Hij weet uh, alles wat. Uh, hij, even opnieuw hoor. Hij weet alles wat in zijn bestaan is misgegaan aan de Tweede Wereldoorlog. Of dat terecht is, valt te bezien. Op aanraden van zijn therapeut. Schrijft hij voor haar een aantal scènes uit zijn leven. Op en uh, zowel uit de oorlog als daarna. Regelmatig wordt hij geconfronteerd met het antisemitisme in zijn jeugd op christelijke en openbare scholen, maar ook als volwassene. Het christendom spreekt hem niet aan, het o-jodendom evenmin. En ja, dan zit je natuurlijk wel een beetje in een spagaat, denk ik. Jarenlang loopt hij rond met zelfhaat. Tegen zijn therapeut zegt hij, ik moet mijn identiteit niet slechts vijf jaar verbergen, maar ook in decennia daarna. De verschillende episodes spelen zich onder andere af in Zandvoort. gegroet is het verhaal van de ontwrichtende werking van een oorlog... welke nog dagelijks doorschrijpelt in het bestaan van een hoofdpersoon. gegroet is tevens een romandebuut van journalist Fred Dukker. Fred Dukker is natuurlijk ook aanwezig bij deze presentatie... en die zal de boeken signeren. Oké, okay, dat dus op 4 mei om half drie. Ja, precies. Nou, helemaal mooi. Jij wil nog een ander bericht doen? Of? Uh, even kijken. Ja, ik heb nog wat uh, van de website gepikt van uh, abradio.nl. Dat is er allemaal in na te lezen. Dat er een uh, terreurdreiging bij O-Tanking in Amsterdam-Westerpoort was. En dat ging dan uiteindelijk om een oefening. oefening van de ruim 100 militairen van de Charlie Company van... Uh, 20 Natras uit Amsterdam. Zijn namen daaraan deel. Aan een bewakings- en beveiligingsoefening op en rondom de olietanking terrein. En om haar taken zo goed mogelijk uit te voeren, dient het korps geregeld te oefenen. Olietanking die was maar. Uh Bijzonder bereid om hier aan mee te werken. Foto's uh, op, onze, uh, op de weg, uh, website van onze collega's uh, abradio.nl hierover. Het zag er heel spannend uit, hè? Ja, ja, ja, oh. ja. ja, ja. Allemaal, uh, allemaal pistolen, hè? Pistolen. Pistolen. pistolen. Span pistolen. Spannend, hoor. Ja. Nou, een aantal maanden geleden draaide hem al uh, bij CFM. En hij gaat doorbreken. De band Helder met de single Laat Me Los, Laat Me Leven. Nou, we gaan hem ook vanmiddag weer uh, voor je draaien. Wonder. Heb jij dat ook? Heb ik gelijk? Er is meer in. Wij draaiden hem al maanden geleden, binnen. Deze zinger Laat Me Los, Laat Me Leven. Van de band Helder, oftewel Giga Live, hè, zo heet ze eerst. En ja, gezongen door Marietje. Laxing, toch? He, ja, hele leuke. Dat dacht ik wel. Is dat maar uit Zandvoort ook? Of connecties uh, nee, met Zandvoort? Nee, niet, niet direct uh, uit Zandvoort, maar wel connecties met Zandvoort. Nou, geweldig. En zij heeft goed. ook opgetreden bijvoorbeeld bij de Nieuwjaarsduik. Oh ja, kijk eens aan. Met de band Helder. Nou, gezellig. En ik heb ook nog geruchten gehoord dat ze binnenkort ook weer gaat optreden. Dat moeten we in de nou, gaten houden. Heel, heel binnenkort. Op een feestdag. Ja, maar verder zeg ze er helemaal niks over. Oké, oké. Nou, wacht wachten dan. Ja, nee, je moet het gewoon in de gaten houden. Ja, precies. Nou, zo dadelijk gaan we nog even proberen met. Ries contact op te nemen, want die hebben daar een groot uh, straffeest. Oké, okay, ik ben we wel benieuwd wat het in ga, ja. gaat houden. Dus dat horen we zo dadelijk. Eerst hebben we Tafaris voor je. En who dan it? Who stole my baby? Deze van Tavaris. Oh. En hoe is mij? Waar is ja. ze gebleven? Ik ben er een keer helemaal kwijt. Ja, dat vraag ik me ook wel. Waar is ze gebleven? <laughs> Waar is ze gebleven, inderdaad. Ja, nou, ja, dat ja, bespreken we zo dadelijk ja, nog wel even. Dus, uh, we, gaan we gaan over naar het strand, hè? Ja, we gaan naar het strand. We gaan naar Ries. Uh, daar is vanavond is uh, Moquito uh, by night. En aan de telefoon hebben we Ingmar van Maurik. Uh, goedemiddag, uh, Ingmar. Goedemiddag, vanaf Ries aan zee. Ja, inderdaad. En spreek ik het goed uit. Uh, ja, het is inderdaad Mojito, ja. Op en wat staat de dat voor? het en Engels Mojito. Mojito, ja. En waar staat dat voor, uh, Inmar? Het ja, is een Spaanse cocktail ja. en uh, als bestanddelen zitten er in uh, munt, uh, rietsuiker, oh. uh, limoen en natuurlijk Bacardi. En er gaat een beetje sodawater bij en ijs. En dan heb je een heerlijke mojito. Tjonge, jongen jongen Het water loopt me in de mond. Maar goed. Inderdaad, uh, ja. Maar uh, worden de, uh, hoe, hoe moet ik me zo die avond uh, voorstellen? Gaan we de, met z'n allen deze cocktails drinken? Of uh, is het veel breder? Ja, het is veel breder. We beginnen om acht uur. En dan hebben we een uh, aantal DJ's. We hebben Giuliano S, een jonge DJ van uh, Slam FM. We hebben Dirt Caps. Die staan dit jaar op Dance Valley en op Missyland. We hebben een live saxofonist, uh, Mr. Rhythm. Die gaat een, uh, een jam sessie doen met een van de DJ's. Oh, gaaf. En, en daarbij staat dan een uh, mojito bar. En alles is een beetje het teken van de mojito. Ja, ja, ja. En uh, voor de rest is uh, Ries en Zee gewoon heel mooi aangekleed. Ja. Hebben, hebben jullie meer van dit soort uh, items uh, of projecten deze zomer? Ja, nou, we hebben sowieso Mogito mojito by night. zullen we nog een paar keer gaan doen in uh, Ries en Zee. Daarnaast doen we dan in Haarlem Prosecco by night. En, maar ja, goed, bij het strand hoort natuurlijk de mojito. en ja, de zomers. Ja, ja, ja, ja. Dus het is mojito wat de klok slaat deze zomer bij Ries. Inderdaad, ja. Ja, ja. En tot hoe laat duurt het? Het duurt tot half twee. Dat is ook een leuk voordeel, want ten opzichte van de Bloemendaal, die mogen maar tot twaalf uur door. En in Zandvoort uh, bij Ries dan mogen we tot uh, half twee door. Dus dat is uh, perfect. Dus uh, Bloemendaal kan naar, zand, uh, naar Ries komen. Inderdaad, ja. Ja, ja. Dan mogen ze er nog in of uh, als ze om twaalf uur uh, daar weggaan? Ja, mensen mogen er nog in. En ik uh, wil zelf nog iets voorstellen, zo nu op de radio, voor de luisteraars. Ja. Dat de mensen die, uh, die ons uh, nu bellen, dat de eerste team bellers die ontvangen, uh, alle twee gratis kaarten. Zo, zo. Ja, want dat kost dus ik natuurlijk ook. Dat je mijn nummer kan doorgeven. Ja, dat moet je zeker doen. Dat is uh, 0628937146. Ik herhaal, 0628937146. En voor de eerste bellers, de eerste tien, krijgen ieder twee gratis kaarten. Oké, okay. en wat kosten de kaarten normaal? Een kaartje kost normaal gesproken 8 euro. 8 euro om mee te doen aan Mogito by Night. Nou, dat gaat helemaal goed worden. Jullie hebben natuurlijk prachtig weer. En het wordt natuurlijk ook een hele mooie zonsondergang. Zeker, perfect. En dat is vanaf Ries uh, zeer goed te zien hoor. Ja, precies. Oké. Okay. Ingmar, hartelijk dank voor, uh, voor de toelichting. En uh, veel succes met uh, de Mogito by Night. En jullie ook bedankt. Jouw graag gedaan. Dag. Ja, graag gedaan. Nou, ik heb wel zin in de feest hoor. Ik ga er wel even kijken. Ja, jij gaat naar huis. Jij gaat Bez gewoon naar huis. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Zo makkelijk kom je niet vanaf. Suavemente, besame. Quiero otra besame otra Een strandfeestje, Benno. Nou inderdaad. Nou, Vanavond bijvoorbeeld bij huis vanaf beddies. acht uur. Ja. En uh, kan je daar een beetje makkelijk komen eigenlijk. je dan bij Nights. Ja. Moet je daar naartoe lopen? Of uh, ja, je bus? kan er nou ja. Ik zou gewoon eventjes een, een, een taxi aanspreken. aanspreken, oh, een Taxi. Het kost niet zoveel. Is er nog geen toek-toek in, in Zandvoort? Nee, ik heb ze nog niet gezien, oh. maar ze komen vast en zeker wel weer terug. Oké. Okay. Nou ja, goed, dan gaan we op wachten. Hé, hey, mag ik jou hartelijk danken voor het meedoen ja. vandaag. Graag gedaan. Ik Graag vond gedaan. Ik voel het supergezellig. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, ik hoop dat ik Albert-Jan nog vaker kan vervangen. Ja, hij uh. wordt een beetje angstig. Ik zag zweet <laughs> op zijn voorhoofd. Hij denkt, oeh, Als ik ja, nog nou, maar ik nou, terug mag komen, ja, weet je wel? Weggeprogeerd wordt. Weg door Ben Veugel. <laughs> nee, dat gaat helemaal goed. Komen. Nee, we spreken elkaar vast en zeker binnenkort wel weer. Ja, met Pinksteren. Tweede Pinksterdag ben ik er zeker. Dat sowieso. Oké. Okay. Nou, dankjewel en een fijn weekend iedereen. Bedankt voor het luisteren. Daar komt u weer aan. Always look on the bright side of life. Things, in life really make Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, Give a whistle and